10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De politie mag in dit vervolg vaker en ook sneller mensen controleren op wapenbezit. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Zo'n fouilleractie mag dan maximaal 12 uur duren. De burgemeester, die toestemming moet geven voor het preventief fouilleren... hoeft pas achteraf aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen. Nu is dat nog vooraf.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 De inflatie is vorige maand licht gestegen naar 2 In februari lag de inflatie nog op 1,9 blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door duurdere verzekeringen en vliegtickets. Ook de benzineprijs is op recordhoogte. Maar die had nauwelijks invloed op de inflatie... omdat die in februari ook al erg hoog was.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 Politici in België noemen het politieke initiatief van Laurent ongehoord. De prins lag al onder vuur vanwege een omstreden reis... naar de voormalige Belgische kolonie Congo. De Belgische politiek commentator Yves de Smet. Net op het ogenblik dat ook koning Albert uh, duidelijk laat blijken... dat hij daar niet van gedind is, ja, trekt de prins zich daar blijkbaar niet van aan... en gaat hij gewoon doodleuk verder met op zijn eentje... diplomatieke initiatieven te ontwikkelen. Dus ja, hij is uh, toch ofwel heel hardhorig of heel hardleer. Premier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 Verkeer in het westen van het land onderweg naar Antwerpen... kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Want op de Belgische 119 is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd... bij Sint-Joppen-Tegorm met vrachtwagens. Er staat een lange file van 12 kilometer. In Nederland staan nog 15 files, goed voor 75 kilometer. Er is nog opmerkelijk druk op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Tussen Reewek en Harmelen 14 kilometer. Bij Harmelen zijn twee reizen ook en dicht. En verderop is er dus bij Knoop het net een ongeluk gebeurd. Daar staat 7 kilometer en daar is de linkerreis ook afgesloten.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 Dit is Radio 1, KRO, Goedemorgen Nederland, Mark Stakenburg, Rechters kruipen in hun schulp als gevolg van toenemend aantal wrakingsverzoeken. Nieuwe therapie voor mensen met chronische nachtmerries. Illegaal tussen wal en schip, dat zijn de van oorlogsmisdaden verdachte asielzoekers. Ik kan niet naar mijn eigen land terug. Ik kan niet naar de hemel. Ik kan niet onder de grond. Maar wat kan ik doen? En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is u zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Rechters zullen zich voorzichtiger gaan opstellen. nu recent twee wrakingsverzoeken in rechtszaken zijn gehonoreerd. Deze week bleek dat de grote vastgouden fraudezaak. Klimop gedeeltelijk over moet. omdat de rechter een gedicht had voorgelezen. En al eerder werd de rechter gevraagd in het Wildersproces. omdat hij voor ingenomen zou zijn. Een heel goedemorgen, Floris Banier. U bent hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Zullen rechters inderdaad voorzichtiger? Zullen ze formeler worden? Ja, ik heb wel de indruk. Ja, um, er wordt inderdaad meer gevraagd. Overigens niet alleen na dat wilders, die wilderspraking. Dat was al een tijdje aan de gang dat er veel meer gevraagd werd. Uh, maar nu worden er ook een paar en vrij spectaculaire gevallen toegewezen. En uh, ja, ik, ik denk dat rechters daar uh, me rekening mee gaan houden... dat ze zich voorzichtiger en formeler gaan opstellen. Misschien een goede zaak, een formele houding in de rechtszaal. Hoort dat juist? Uh, nou, dat is voor mij niet zo nodig. Uh, wat natuurlijk nooit hoort, en dat is ook de oorzaak van wrakingen... dat een rechter eh, laat merken dat hij niet geheel onpartijdig is... of in ieder geval de schijn opwekt. En als dat gebeurt, ja, dan is een wraking terecht. Ja, een formelere houding zou dat gevolg hebben... voor de waarheidsvinding in de rechtszaal ook nog? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Um, uh, ik, ik kan er gaan voorstellen dat rechters in vervolg... Uh, in ieder geval voor de komende tijd ze wat vermeden opstellen... meer van tevoren geprepareerde zinnetjes zullen gaan zeggen... om uh, heel duidelijk te merken dat ze echt strikt onpartijdig zijn... en niet één klein uitgeertje maken waardoor er eraan getwijfeld zou kunnen worden. Klinkt ook wel weer saai. Misschien is het ook wel weer ja. juist het onderdeel... het spel tussen advocatuur en, en, en rechters dat op deze manier wordt, wordt ondermijnd. Ja, ja dat, dat, dat is absoluut zo. Um, en de trekken is verschrikkelijk moeilijk. Het is ook heel subjectief, vind ik. Ja. Wat vond u ervan um, dat dat gedicht werd voorgelezen in, in de rechtszaal? En om die reden de rechter werd gevraagd? Ja, ik heb er met verschillende vrienden en kennis en rechters ook over gesproken. Mijn eigen mening is eigenlijk dat ik het nou niet zo handig vind van die, van die rechter om dat soort dingen te doen. Zeker in een klimaat waarin er snel wordt gevraagd en in een spectaculaire strafzaak. Uh, maar of dat aanleiding is om van die rechter te zeggen, dan ga ik twijfelen aan zijn partijdigheid. Uh, ik vind het een vrij grote stap. Ja, u zei er al, er was een, uh, al een toename aan de gang voor het Wildersproces... van het aantal wraakingsverzoeken uh, tussen 2005 en 2009... met ruim 80 gestegen. Ja. Dat is een enorme toename. Een enorme toename, ja. Hoe verklaart dat... u dat? Ja. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het niet kan verklaren. Er zijn een paar factoren die je wel kunt aanwijzen. Eén van zo'n factoren is de toegenomen assertiviteit van burgers en ook wel van advocaten. De houding van de advocaat zoals die in mijn jonge jaren, hè, praat ik over een jaar of ruim 40 jaar geleden tegenover de rechter was. Uh, je staat als advocaat vandaag de dag veel opener, vrijer en uh, ook wat achterdochtiger tegenover de rechter. En je geeft ook meer uiting aan. Uh, soms kun je, kan, kan je echt twijfel hebben. Ik heb in mijn ja, toch meer dan 40-jarige praktijk nooit een rechter gevraagd. Maar ja, ik was ook opgevoed met de instelling van uh, rechters zijn uh, door en door betrouwbare goede mensen. Let wel, dat vind ik ze nog steeds, hoor. Hè? Mm -hmm. uh, in de hele, de hele maatschappij gaat meer achterdocht heersen, uh, Wordt minder als vanzelfsprekend aangenomen. Ik denk dat dat allemaal factoren zijn die meespelen. Wat wil de advocaat er uiteindelijk mee opschieten om een rechter te vragen? Wat zit erachter? Kijk, wat erachter hoort te zitten is uh, twijfel aan onpartijdigheid. Maar daar zit meer achter. Ja, je kunt het misschien als een tactisch wapen gebruiken. Je kunt het gebruiken om een beetje uitstel te krijgen. In een grote strafzaak zal een wraakingsverzoek, zeker als het toegewezen wordt, tot stevig uitstel leiden. En dat, of dat nou altijd in het belang van je cliënt is, is natuurlijk de andere vraag die we ook graag van u, het ellende van die vervolgingen die strafzaken af zijn. Uh, maar het, het kan zin hebben. Uh, het kan ook wel eens een signaal zijn. En één of twee van de recente vaak gevallen, lijkt ik daar iets van te zien. van de advocaat die laat zeggen, laten we even kijken wie hier de baas is. Jij uh, gaat je niet zo gedragen dat ze lekker bepalen hoe jij moet te gedragen. Ja, meer dan 90% van die verzoeken wordt overigens afgewezen. Ja. Het houdt natuurlijk ook allemaal weer verschrikkelijk op, en het kost ook wel weer ongelooflijk veel geld alles bij elkaar. Bij elkaar komen. Rechters moeten aan andere zaken ontrokken worden. Nou, een ruimte moet er komen, het kost veel geld. Ja. Um, gaan rechters zich nu bedenken voordat ze dingen doen als een gedicht voorlezen? Ik heb ook alweer het romantische idee dat het er een beetje bij hoort: dat een rechter zich een keertje iets veroorlooft mij mag dat, absoluut. Uh, een beetje, beetje uh, ontspanning in de rechtszaal, ja, dat, dat komt eigenlijk het proces alleen maar ten goede, vind ik. Het is het... ook wel weer theater ook, toch? Zo'n zo hele rechtszaal en zo'n hele rechtszaak vaak. Ja, daar, daar wordt het nog wel eens mee vergeleken, ja. ja dat, en de ene rechter kan dat beter dan de ander. Als je kijkt hoe die wilde zaak nu loopt, dat, ja, dat gaat totaal anders dan in de eerste ronde. Ja. Hoe gaat het eruit zien de komende tijd? Worden, blijft het toenemen, denkt u, het aantal wrakingsverzoeken? Of, of hebben we nu wel bereikt wat we hebben willen bereiken als advocatuur? Nee, wat ik hoor uit de rechtelijke macht is... dat met name dat die, die toegewezen wraking bij Wilders... Uh, tot een, uh, weer een toename van uh, de, het aantal wrakingen heeft geleid. Uh, wat daar nou precies achter zit, ik kan daar niet helemaal mijn vinger achter krijgen... Maar ik denk toch echt dat het een vorm is van advocaat om te laten zien. Dus we zullen die rechters even laten zien wie wij zijn en dus ze moeten rekening met ons houden. Ik dank u wel, Floris Banier, hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. U bent uitgeprocedeerd, u bent niet meer legaal hier in Nederland. Het zijn er naar schatting 100.000.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 Minister Gert Leers wil het illegaal verblijven in ons land strafbaar maken. Verslaggever Egbert Hermse pelt de stemming bij de mensen zonder papieren. Professionele en particuliere hulpverleners en de overheid die uit moet zetten. Vandaag de probleemgevallen: illegaal, ongewenst en ook nog eens niet uitzetbaar. Dit is uw huis. Ja, dit is onze huis. Hier wonen vijf personen. hier. 14 jaar geleden kwam naar Nederland. Maar, maar helaas door de IND... mijn, mijn uh, asielaanvraag afgewezen... en ook ongewenst verklaard. En wanneer stond u op straat? Wanneer werd u uit het asielzoekerscentrum gezet, letterlijk? Op augustus 2009... Uh, ik uh, uitgezet van het asielzoekerscentrum... en dan ik vroeg iemand anders... en ik kwam hier bij India. En India mijn mij geholpen. Ja... Meneer Dakik noemen ze hem bij INLIA, de kerkelijke organisatie die onder andere noodopvang regelt voor uitgeprocedeerde asielzoekers die letterlijk op straat staan. Nu zit hij met vier andere uitgeprocedeerden in een tijdelijke woning in het Groningse Haren. Pieter Postma van INLIA. De gemeente was ook zeer betrokken in dit geval en die heeft ook samen met ons gekeken naar een oplossing qua opvang. Omdat zij het ook onverantwoord vonden dat hij op straat terecht zou komen. De gemeente mag het formeel volgens de koppelingswet niet zelf doen. Dus dat mag wel via een, een, een stichting die dat dan verricht. U faciliteert dat en de gemeente betaalt dat? Zit het zo in elkaar? Ja, dat klopt. Oh, dit is het keukentje. Ja, dit is het keukentje. En je uh, samen gebruiken hier. En, en uh, ik uh, altijd al, in, in mijn kamer. Zitten. Ja, we komen op de eerste verdieping. Een van de vier kamertjes van uh, yeah. deze ingezinswoning. 2 yeah, bij twee meter. Time. En hier staat een klein tafeltje, televisie. Een hele kleine boekenkast met een paar boeken. Een yeah. bed, een stoel. Kijk, die alles medicatie van mij. Ja. Medicijnen op de yeah. televisie. Uh, yeah. en, en medicatie voor wat? Voor de uh, psychieproblemen. En ook voor de longfunctie, bloedarmoede ik heb. Het is een. Een beetje een sombere kamer, hè? want de muren zijn wit. Geen, geen posters, geen schilderijen, het is leeg. Hier altijd zitten, pikeren en denken. Mijn hart wil niet naar buiten. Ik kan niet slapen, ik krijg hele sterke slaaptabletten, Ook tegen de depressie. En die depressiviteit wordt vooral veroorzaakt door de redelijk uitzichtloze situatie waarin meneer Dakik zich bevindt. Hij is namelijk niet alleen uitgeprocedeerd en illegaal, maar hij is ook nog eens één effer. Verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden. Een zware beschuldiging, zegt ook Pieter Postma van de hulporganisatie India. Maar... Dat is geen zin door strafrechten strafrechter vastgesteld. Dat is alleen maar door de IND uitgesproken. En uiteindelijk heeft de rechter hier in Nederland dat ook geaccepteerd. En uh, ja, in de situatie van meneer De Kiek is eigenlijk ook al gezegd... Van, ja, hij kan ook niet terug naar Afghanistan. Dat is wel erkend door de IND. Omdat men daar niet op hem zit te wachten... of misschien juist wel op hem zit te wachten... maar dan met verkeerde bedoelingen. Hij is zijn leven niet zeker. Ja, klopt. Hij loopt daar echt gevaar. Omdat hij bekend staat als werkend voor... voor voor die organisatie. De oude regering, ja. waar moet hij naartoe? Ja, nee, dat is dan zeer de vraag. Dat is, uh, dat is uh, waar, uh, waar uh, ja, dat is de vraag, ja. Waar u geen antwoord op heeft? Nee, daar heb ik geen antwoord op, inderdaad. Iemand die in Nederland een 1F-status heeft... wil nog niet zeggen dat hij die ook begaan heeft. Zegt Emeritus hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout. Want dat kan gebaseerd zijn op, op vermoedens. Bovendien hebben wij in Nederland de 1F-groep ook wel behoorlijk uitgebreid... want ook een chauffeur die werkzaam is geweest... bijvoorbeeld destijds voor de Afghaanse regeringen... 10, 15 jaar geleden, die kan ook een 1F'er zijn. Wat voldoende is al dat je geweten hebt... dat anderen die misdrijven hebben gepleegd. Dus we hebben het in Nederland ook wel erg verruimd... zodat we ook met iets van meer dan duizend mensen... onder die status hier zitten... Maar we kunnen de mensen over het algemeen ook niet terugsturen naar het land van herkomst. Omdat ze te vrezen hebben voor de consequenties dat ze die status hebben gekregen. En, en wat is mijn school? Dat weet ik niet precies. Ik heb nooit uh, recht van de mensen geschonden. Ik heb nooit gewerkt met, met, met, met uh, binnenlandse zaken of geheime zaken. Gewoon administratieve werk. Maar dat... Administratieve baantje bij het kantoor van een voormalige president van Afghanistan zorgt er wel voor dat meneer Dakik nu niet alleen uitgeprocedeerd is, maar als een effer ook nog eens ongewenst en dus direct strafbaar. Misschien een beetje cynisch, maar je zou kunnen zeggen dat als de kabinetsplannen van kracht worden, hij geen uitzondering meer is en gezelschap krijgt. Want dan zijn alle illegalen strafbaar. Iets wat hun vertrek uit Nederland zal bespoedigen en nieuwkomers zal afschrikken? Emeritus hoogleraar Vreemdelingenrecht Anton van Kanthoud, vraagt het zich af. Degene die die opvatting hebben dat de strafbestelling een preventieve werking zal hebben... die hebben er niet veel kaas van gegeten. Dan weten we natuurlijk nog niet hoe die strafbestelling eruit gaat zien. Of het alleen maar een boete is, maar dan heeft het helemaal geen preventieve werking. Want die kan toch niet geïnt worden. Als het ook een gevangenisstraf is, wat te verwachten is... dan moet men naar het buitenland kijken waar enkele landen die criminaliteit... ook verbonden hebben aan illegaliteit en waar het in de praktijk niet wordt toegepast... omdat het niet te handhaven is. Het, is. het is bovendien niet nodig, want mensen die illegaal hier zijn... die kunnen we ook al opsluiten in het kader van de vreemdelingenbewaring. Dat is een administratieve uh, detentie. Dat werkt ook niet preventief. Integendeel, hoe harder je zeg maar, de mensen aanpakt in detentie... hoe groter het verzet is om met die Nederlandse overheid... samen te werken om terug te keren. Want dat vergeet die overheid die dit nu uh, zeg maar als plan heeft. Je kunt alleen maar mensen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 Worden verslag van Egbert Hermsen morgen in Wie niet weg is, is strafbaar. Kerken in opstand tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Als die wet aangenomen wordt, dan vind ik dat voor mij een beperking van je godsdienstvrijheid. Vragen en opmerkingen, ze zijn welkom op Goedemorgen Nederland.karo.nl. Straks, wie van zijn nachtmerries af wil komen, moet daar overdag aan werken. Hier is eerst het ochtendhumeur van Henk Spaan. Onderzoekers van een universiteit in Londen hebben ontdekt... dat mensen die veel overwerken meer kans maken op een hartinfarct. Ja, he he, ben je geneigd om te zeggen. Het zou pas nieuws zijn als onderzoekers ontdekten... dat mensen die veel overwerken minder kans maken op een hartinfarct. Ik weet nog een voor de hand liggend getal. Mensen die vaak moeten bellen met vrouwen van een callcenter... maken meer kans op een hartinfarct dan die vrouwen zelf. Gisteren voerde ik weer zo'n gesprek. We hadden waterschade. Voor waterschade betaalt u een eigen risico van 250 euro, zei de vrouw van Interpolis. Prima, de schade is hoger, zei ik. Wat is het voor schade? vroeg ze. Ik was meteen op mijn hoede. Verzekeringen zijn er echt niet op uit om je zomaar schadeloos te stellen. Behang, verf en stukwerk, zei ik. Is het nieuw aangebracht? vroeg ze. Hoezo? vroeg ik. Als het na de oplevering is aangebracht, is het niet verzekerd, zei de vrouw. Dat zijn de momenten dat de bloeddruk de rode cijfers nadert. Als het stukwerk beschadigd is, maakt het toch niet uit of het oud of nieuw stukwerk is, zei ik. Misschien zat er bij de oplevering van de woning wel helemaal geen stukwerk, zei de vrouw. Ik deed mijn horloge af en voelde mijn pols. Altijd de linkerpols voelen, weet ik. Hij was aan het oplopen. Er zat absoluut stukwerk. Of ik het stukwerk heb vervangen na oplevering van de woning, weet ik niet, zei ik. Dat zult u dan eerst moeten onderzoeken bij de Vereniging van Eigenaren, zei de mevrouw van Interpolis. Daar ben ik zelf één van de twee leden van, zei ik. Ik geef u het schadenummer onder voorbehoud van uitkering, zei de vrouw. Wat wil dat zeggen, onder voorbehoud van uitkering, vroeg ik? Dat we nog niet weten of we gaan betalen, zei de mevrouw van Interpolis. Ik kreeg toen ook serieus steken op de borst. Morgen het ochtendhumeur van Cisca Dresselaars. Er is een fijn lijn tussen recklessness and courage. Het is tijd dat je begrijpt welke weg How to see? De goede oude Paul McCartney, hij maakt zeker nog platen die zeer de moeite waard zijn zo af en toe. Uh, Zoals een jaar of vijf geleden met dit liedje met Fine Line. Heeft u last van nachtmerries? Uh, vanaf nu kunt u die overdag aanpakken. Dat is de strekking van een onderzoek waarop uh, psycholoog Jaap Lancé van de Universiteit van Utrecht gaat promoveren. En heel goedemorgen meneer Lancé. Goedemorgen. Dit is, als ik het goed begrijp, de eerste keer dat er een zelfhulptherapie is voor nachtmerries. Hoe werkt dat dan? Nou, wat wij hebben gedaan is, uh, mensen die uh, veel nachtmerries hebben... hebben vaak uh, dezelfde nachtmerries, herhalen de nachtmerries. Uh, mensen schrijven die overdag op, uh, zo uitgebreid mogelijk. Daarna gaan ze aan ze vragen van... Uh, als je nou zou kunnen kiezen, hoe zou je dan willen dat de nachtmerrie afloopt? Nou, een droom kan alles. Dus bijvoorbeeld in een achtervolgingstroom zou je bijvoorbeeld uh, het monster kunnen aanpakken... of weg kunnen rennen, weg kunnen vliegen. Uh, dat gaan ze overdag inbeelden. Als we dat dan overdag inbeelden, dan uh, uh, als we dat vaker genoeg doen... gaat de nachtmerrie weg of ze krijgen een nieuwe droom. Klinkt wel heel simpel eigenlijk. Het klinkt heel simpel. Uh, met staat of valt ook wel bij uh, lang uh, of veel oefenen. Dus er is uh, veel discipline voor nodig. Ja, Je moet jezelf dat heel goed inbeelden dat het zo is... dat jij dan dat monster verslaat en het monster niet jou. Als je dat maar stevig genoeg en lang genoeg inbeeld... dan, dan zou die nachtmerrie op die manier kunnen, kunnen oplossen. Ja, en dat ja. komt omdat in, de, in de dromen kan je eigenlijk, is je korte termijngeheugen uitgeschakeld... dus je kan eigenlijk niet uh, nadenken van uh, ik ben nu hier, wat ben ik aan het doen? Dus je neemt eigenlijk de weg van de minste weerstand. En op die, dat die nachtmerrie zo vaak al gedroomd is, zeg maar... Uh, is dat de weg uh, die het makkelijkst te gaan is. En als je dat dan overschrijft overdag, krijg je dus uh, makkelijker die nieuwe droom. 600 mensen die last hadden van nachtmerries, die werkten de oefeningen in het boek uh, af... Ja. ja. Wie is er van die nachtmerries afgekomen? Hoe succesvol is het? Nou, Wat we, wat we vonden uiteindelijk is dat uh, de uh, hoeveelheid nachtmerries met de helft afnam. En dan moet je je voorstellen dat er uh, sommige mensen bij zaten die wel 15 nachtmerries per week hadden. En dan heb je dus toch een afname naar de zeven. Naar de ja. en, uh, is het dan mogelijk om het helemaal te laten verdwijnen? Of uh, moeten we toch vooral spreken van minder nachtmerries? Nou, het is wel mogelijk, maar uh, uh, helaas was het zo dat ongeveer 15 tot 20% uh, had het helemaal niet meer. Dus het is nog wel een grote groep die ze nog wel hebben, maar dus een stuk minder. Nou goed, dan nog als je uh, zeg maar van zeven nachten per week naar drie nachten per week nachtmerries gaat... Ja, dat is natuurlijk al een hele verbetering. Dan heb je in ieder geval best wel veel nachten waarin je wel goed slaapt. Moet je eigenlijk niet dieper graven? Die problemen, die nachtmerries die komen toch uiteindelijk lijkt mij ergens, ergens vandaan. Zou, zou je de bron niet moeten aanpakken in plaats van misschien deze symptoombehandeling toe te passen? Nou, ik denk juist niet. Omdat uh, nachtmerries ergens vandaan komen, dat is een beetje ook een verouderde opvatting. Uh, nachtmerries... Worden vaak aangeleerd. En het kan ook zijn gewoon. Het kan inderdaad uh, vanwege bepaalde redenen zijn, zoals een trauma wat ze mee hebben gemaakt. En dan zou je het misschien ook anders moeten behandelen. Uh, van de andere kant, er zijn ook heel veel mensen die helemaal geen duidelijke redenen hebben. waarom ze die nachtmerries hebben. en er dus alleen maar s'nachts uh, door gestoord worden. Ja, en, en waar komt dat dan vandaan als mensen geen duidelijke aanwezbare uh, oorzaak hebben? Uh, is, dat, is dat bekend? Nou, daar zijn nog uh, uh, wel uh, de nodige vragen over. Maar wat, je, wat de meest waarschijnlijke verklaring is, is dat je, uh, iedereen heeft wel eens een nachtmerrie heeft. Die nachtmerrie kan dan zoveel impact hebben dat je de, uh, de volgende dag er niet meer aan terug wil denken. Dus dat je hem eigenlijk uh, vermijdt. Daardoor komt er dus een apart verhaaltje in je, in je hoofd, zeg maar, die, dat nachtmerrie verhaaltje. En als je dan de volgende dag, uh, in, tijdens het dromen heb je heel vaak uh, willekeurige beelden. Als er dan een beeld is wat erop lijkt op die nachtmerrie, dan gaat hij zeg maar weer van start. En daardoor uh, slijt je eigenlijk de nachtmerrie steeds verder in. Mm -hmm. En die, die, dat moet je zien te doorbreken. Wat is het verschil tussen een slechte droom, hè, kun je hebben, en, en echt een nachtmerrie? Is, is dat een groot verschil? Ja, er is zeker een groot verschil. En het is een heel subjectief verschil. Dus uh, wat het voornamelijk is, is of mensen er ook last van hebben. Dus een, uh, ik heb zelf ook wel eens een slechte droom. En dan uh, word ik wakker en dan denk ik: Oh, wat interessant. Uh, maar nachtmerrie word je angstig van wakker of uh, word je niet van wakker... maar dan merk je de volgende dag nog de hele dag zo'n beetje zo'n nagevoel. Hmm. Hoe erg kan het worden, nachtmerrie? Uh, ik denk dat het heel erg kan worden. En zeker als je een beetje aan de extreme gevallen kijkt... dan heb je mensen die niet meer durven te slapen... omdat ze uh, te bang zijn om een nachtmerrie te krijgen. En die uh, uh, doen dus alles om hun slaap uit te stellen. Ja, als het zo heftig is, uh, is dat zelfhulpboek dan ook nog aan te raden... of moeten we dan toch uh, naar de professionele hulp? Nou, ik denk dat het in veel gevallen en zoveel boeken wel kan werken. Uh, het enige is wel dat als je maar naar mensen met trauma's gaat kijken... dan zou ik wel zeggen, een enige ondersteuning van een psycholoog... zou zeker op zijn plaats zijn. Hartelijk dank, psycholoog Jaap C. Nog een uh, goede morgen. Straks, nee. na het nieuws, Prem Radakushan. Prem, waar heb je je bus vandaag geparkeerd? Mark, ik heb geen bus. Die bussen moeten ook soms onderhouden worden. En die zit dus nu in de APK-keuring. Je hebt gewoon een oude bus... Ja, nee, die bus moet gewoon jaarlijks in het kader van de verkeersveiligheid. Ik werd trouwens vandaag op straat staande gehouden door twee jongens... die vonden dat ik zat afgesneden op de snelweg. Dat was volgens mij niet zo, maar goed. Uh, dus uh, binnenkort op internet te zien hoe prim zich haast. Naar de studio in Rotterdam. We zijn de gast bij Radio Raymond En wat het leuke is, Mark, ik heb een heuse vrouw... die niet alleen economie uh, uh, heeft gestudeerd, economisch... maar ook filosofie, waar ze ook Couloud coulo coulo aan studeerde. En ze heeft zelf een boek geschreven om te zeggen over de overspelige bankier en uh, dat, de niet te dat de crisis niet te voorspellen is. Je het, weet je het al? Of kan Jan van de Putten, die iedere nieuwsquiz uh, wint, het, de naam oppoesten? <lacht> nee, even niet. Vraagtekens in onze ogen, Prem. Lisbeth Noordegraaf-Elens. Oh ja. Die is de hoofdgast samen met Lans Bovenberg. Die is aan de telefoon. Maar luisteraars, u weet het, de man met het sonore stemgeluid... die alle nieuwsquizzen uit het hoofd wint. Jan van de Putten gaat u even vertellen hoe het gaat... met de ambassadeur in, uh, van Japan in de Ivoorkust. Radio 1, het NOS-journaal. De woningmarkt blijft kwakkelen. Het afgelopen kwartaal was volgens de NVM-makelaars... een van de slechtste sinds het dieptepunt van de economische crisis twee jaar geleden. De makelaars verkochten 14 minder huizen dan in het voorgaande kwartaal. En de prijzen lagen 1 lager. In Griekenland hebben duizenden journalisten voor vier dagen het werk neergelegd. Tot en met maandag verschijnen er geen kranten. Er zijn geen journaals op radio en tv. En nieuwswebsites worden niet geactualiseerd. De Griekse journalisten staken tegen een ontslaggolf. In België is prins Laurent opnieuw in opspraak. Volgens de krant La Libre Belgique heeft hij op eigen houtje een ontmoeting geregeld tussen tegenstanders van Gaddafi. Prins Laurent kwam al vaker in opspraak, onder meer door een reis naar Congo. En de inflatie is vorige maand licht gestegen naar 2 In februari lag de inflatie nog op 1,9 blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door duurdere verzekeringen en duurdere vliegtickets. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Verkeer in het westen van Dant onderweg naar Antwerpen... kan het beste niet via Breda rijden, maar omrijden via Berg om Zoom... Want in België op de E19 is bij sint de een ongeluk gebeurd met diverse vrachtwagens. Er staat inmiddels een lange file van 12 kilometer. In Nederland nog een paar opmerkelijke files... onder meer op de A4 naar Den Haag. Bij Soeterwoude Rijndijk nog 8 kilometer. Er staat een auto stil die blokkeert uit de rechter rijstrook. Het is nog opvallend druk op de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug 9 kilometer. En verderop nog eens een keer 5 kilometer bij knooppunt Lunetten. In het zuiden van het land op de A58 Breda naar Eindhoven... Daar is bij Oorschot een ongeluk gebeurd. Er staat een 5 kilometer en er is één rijstok afgesloten. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradarcationen. Naam de overheidsschuld met 23 miljard euro toe tot 371 miljard euro. Daarmee is onze nationale schuld verder opgelopen van 60,8% van het BBP tot 62,7%. Dat is omgerekend 22.695 euro per inwoner in Nederland. Iedere seconde loopt onze schuld op met 1.105 euro. Het overheidstekort liep in 2010 op tot 5,4% van het bruto binnenlands product, het BBP dus. Het tekort ligt daarmee nog steeds boven de Europese norm van 3%. En nu horen we dat er weer 2 miljard aan tegenvallers is. Het lukt achterin volgende regeringen maar niet om de staatsschuld terug te dringen. Waarom niet? Wat is er toch in onze psyche aan de hand? Weet u het? Vandaag in Primtime een poging tot verklaring van onze gemeenschappelijke laksheid. Heeft u tips, ideeën of verklaringen? U weet het, u kunt me bellen op 0800-1121. Mails kunnen naar primtimeapenstaatntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zitten luisteraars in de studio van Radio Raymond. De techniek uh, wordt nu gedaan door Peter Konings. En uh, Wim de Veter gaat assistent techniek doen. Dus ik ben benieuwd of het allemaal lekker gaat. En de reden waarom we hier zitten is omdat we heel graag... mevrouw Liesbeth Noordegraaf wilden hebben in de uitzending. Ze is docent economie aan de Erasmus Universiteit. En ze is ook verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mevrouw Noordegraaf, kunt u mij uitleggen... Um, hoe het kan dat we een staatsschuld alsmaar iets normaals accepteren? Nou, ik denk, dat, ik denk dat we dat als normaal accepteren. Of in ieder geval waarom die er is, die staatsschuld, is omdat we heel erg veel willen. We willen ontzettend veel, we kunnen geen grenzen stellen. En dat kost geld. En daarom uh, is die staatsschuld er. Want die kunnen we niet gewoon. Uh, we willen zoveel dat we zelf niet voldoende geld hebben om dat te betalen. Dus we moeten geld bijlenen. Ja, maar dan maar, maar kan je toch op een gegeven moment zeggen, als ik. Uh, uh, uh, thuis niet voldoende geld heb, dan kan ik op de pof leven. Maar op een gegeven moment ben ik de pineut. Ja, maar de staatsschuld is nog wel zo... Het, het wordt steeds lastiger... maar het is nog wel zo dat we meer verdienen... dan dat we lenen. Dus daar is, daar is wel een balans altijd uh, tussen. Dat het geld wat we lenen, als dat ook heel erg veel opbrengt... dan is het niet zo erg om geld te lenen. Dus daar zit ook een logica. Want je kan lenen, want uh, daardoor groeit de economie meer... dan wat je moet betalen voor de staatsschuld. Maar dan betaal je ieder jaar wel weer rente. Ja. En we betalen nu, geloof ik, 12 of 13 miljard rente per jaar. Ja. En dat betekent dat we per maand ongeveer 1 miljard naar rente betalen. En die rente moeten we ook ergens vandaan halen. Ja, die rente halen we ergens vandaan. Maar als je het. Uh, en daar, daar zit het economische, zit daar het spannende. Filosofisch is het misschien nog een ander verhaal. Maar economisch zit daar het spannende. Als je geld leent en met dat geld, uh, dat geld levert meer op dan de rente die je ervoor moet betalen. dan is het economisch interessant om dat te doen, natuurlijk. Ja. Oké, okay, we gaan daar hier uitgebreid over praten. Uh, gewoon even persoonlijk voordat het gaat. Uh, hoe jong bent u? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoe bent u zo snel als zo slim geworden? Ik ben 37, dus ik weet niet of ik dan zo snel zo slim ben geworden. Nou, je bent 12 jaar jonger dan ik. Uh, ja. ja. Um, wat, wat ik gedaan heb, is ik heb eerst uh, economie gestudeerd ja. in, uh, in, uh, aan de Erasmus Universiteit... En toen was ik daarmee klaar en toen dacht ik: van het is nog niet af. En toen ben ik studie filosofie begonnen. Mm -hmm. Waar ik heel veel over de economie geleerd heb. Dus dat was ook wel uh, grappig. Luisteraars, heeft ja. u ideeën over hoe het precies zit met de psyche. En hoe het zit met de staatsschuld. En wat u vindt dat tips en dergelijke moet gebeuren? We willen niet een politieke discussie. Dus het ligt niet aan de regering of aan vriendje Mark. Of aan Bruin 1 of de P van de A. Ik wil gewoon proberen te kijken hoe de algemene Nederlandse bevolking daarover denkt. 0800 1121. De mails kunnen naar primtypeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio Radio 1. Nou, dat was dus Pink Floyd. Goedemorgen, meneer Bovenberg. Oké, okay, meneer Bovenberg, die wordt nog zo doorverbonden, dan weet u dat ook nog straks. Mevrouw Noordegraaf, als ik kijk naar uh, de cijfers van onze staatsschuld. In uh, 1814, het vroegste jaar waarvan we cijfers hebben, hadden we omgerekend 250 miljoen euro in het rood. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we 13 miljard euro tekort, in 1993 224 miljard en nu 374 miljard. Hoe komt dat? We hebben aardgas ondertussen ontdekt... en toch bleef de staatsschuld maar groeien. Ja, maar dat, dat zit dus echt in die ambities. We, willen, we, werk, we werken niet meer alleen in Nederland. Of we, we wonen in Nederland, maar uh, we willen meespelen in de hele wereld. Mm -hmm. Dat betekent, dat kost geld. Uh, zorg, een van de grootste posten, kost ontzettend ja. veel geld. Hoe rijker we worden, hoe gezonder we willen zijn... hoe meer geld er naar de gezondheidszorg. Uh, maar, maar waarom gaan. moeten wij met z'n allen... Blijven betalen voor die gezondheidszorg? Waarom, waarom, waarom verwachten we van de regering dat die, dat die zoveel moet betalen? Ja, daar zit ook solidariteit in. Als we allemaal uh, lang willen leven en lang gezond willen leven en tot ons honderdste gezond willen leven, dan kost dat ontzettend veel geld. En dan kan je dat wel naar mensen toe gaan splitsen, maar dat is sowieso al heel lastig om te zeggen van jij krijgt of jij moet zelf je bedrag betalen en iemand anders moet dat niet doen. Dus dat kost, dat kost heel veel geld. Uh, Onderwijs nog zoiets. En ja. dan pas de financiële sector. Dat hadden we natuurlijk niet zien aankomen. En daardoor is de staatsschuld ook uh, uh, opgelopen. Mm -hmm. Als je internationale speler bent. In de internationale financiële markten. Dan kost het opeens geld. Als die banken omgaan. Dus dat zijn allemaal zaken. Die wij. Uh, maar dus de, de, de, uh, de bottom line is dat wij de Nederlanders. Te veel willen van onze overheid. Ja. Ja, wij willen, heel veel van, wij willen heel veel van de overheid hier. Ja. En als iedereen zegt, ik, ga, ik neem alleen maar de gezondheidszorg af... die ik zelf kan betalen, dan ziet het er opeens heel anders uit. Ja, want met name gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid... die kosten ons handenvol geld. Ja, en dat is natuurlijk wat wij als Nederland... en dat, dat, dat kunnen we koesteren, zeggen van dat is misschien wel een groot goed... dat dat kan in deze samenleving... En daar staat dan zo'n staatsschuld tegenover. Meneer Bovenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben heel blij dat u in de uitzending wilde komen, want ik zit met een probleem. Um, misschien kunt u me helpen. Het CDA, het Christendemocratisch Appel, Democraten Appel... dat heeft het altijd over goed rentmeesterschap. Mm -hmm. En dat goed rentmeesterschap betekent dat je zorgvuldig omgaat met je geld. Mm -hmm. En het CDA regeert dit land sinds de Tweede Wereldoorlog... Hoe kan het dan dat onder zorg van zulke goede christenen de staatsschuld zo gigantisch uit de klauwen is gelopen? Nou ja, zo uit de klauwen is gelopen, dat wil ik wel uh, even uh, toch nuanceren. Uh, want we hebben natuurlijk met het geld wat we geleend hebben ook heel veel dingen gedaan die goed zijn voor... Uh, de toekomstige generaties. Dus als we met dat geld wat we lenen... ook bruggen bouwen, in onderwijs investeren en dat soort zaken dan worden toekomstige generaties daar ook beter van. Dus aan de ene kant moeten ze inderdaad rente betalen over die staatsschuld. Aan de andere kant hebben ze ook profijt van het uh, nou ja, dat we met dat geld bijvoorbeeld uh, dijken hebben gebouwd... en allerlei andere investeringen. Maar neem niet weg dat uh, de staatsschuld op dit moment inderdaad te hoog is... en dat we hem uh, uh, um, um, lager moeten maken. Oké, okay, laat me even wat anders... Uh, heb ik misschien iets anders in mijn hoofd dan u... Uh, mevrouw Noordegraaf, vindt u de staatsschuld een probleem op dit moment? Uh, nee, ik denk ik ben het eens met, uh, met heer Bovenberg. Hij moet wat naar beneden, maar het is ook de laatste jaren erg toegenomen. Nee, maar is hier... het een probleem of niet? Nee. Oké, okay, meneer nee. Bovenberg, is de staatsschuld een probleem of niet? Uh. Het is een klein probleem, maar het is niet het grootste probleem... wat wij in Nederland hebben. Maar meneer Bovenberg, legt u me dat uit of mevrouw Noordegraaf. Ik, ik heb een conservatieve uh, uh, boekhoudkundige mentaliteit. Ik krijg hier van 201. Als je Nederland ziet als een bedrijf met investeringsbehoeften, daar is het normaal om schulden te hebben. Ik ben een bedrijf. En ook toen ik advocaat was, heb ik altijd gedacht... jongen, als je 1 euro verdient... moet je er uh, 40 cent van, uh, van sparen voor investeringen. 40 cent gebruik je aan de bedrijfshuishouding. En 20 procent om, om, om voor je privé te besteden. Ik wilde nooit schulden hebben. Dat is toch de beste manier om een land te runnen? Nou ja, soms moet je wel schulden maken... omdat je niet genoeg geld hebt om te investeren. Dus bijvoorbeeld als je jong bent en je wil een huis kopen... dan ja. zul je toch moeten lenen. Uh, dus schulden zijn niet per definitie slecht. Het, het hangt ervan af wat je met die schulden doet. Maar, maar meneer Bovenberg, doet. schulden om een deek te bouwen... mevrouw Noordegraaf, schulden om bruggen hier in Rotterdam te bouwen... dat die auto's kunnen nemen, prima. Maar schulden omdat we mensen van 90 jaar nog 26... Ingripen moeten betalen. Of schulden omdat iemand niet wil werken in, de, in, in Limburg, waar Polen wel asperges willen steken. Omdat we vinden dat mensen uitkering moeten hebben. Of schulden omdat mensen huizen moeten wonen in de Randstad die veel te duur zijn. Dat zijn toch geen investeringen, mevrouw uh, Noordegraaf? Nee, maar dat is ook altijd. Dat, dat, daar, zit, daar zit wel de moeilijke afweging. En dan zie je ook wel dat, uh, dat kabinetten en ook andere mensen daarmee worstelen. Hoe ver ga je met die solidariteit? En ik vind het een verschil als, uh, als jij je advocatenkantoor hebt... dan is dat, dan is dat een mooi uh, afgerond geheel. Dat is alleen voor jou, zou je kunnen zeggen, en voor je familie. Uh, overheid en een staatsschuld is er om een hele uh, staat bij elkaar te houden. Nu en in de toekomst. Dus dat vind, ik, dat vind ik een heel ander perspectief. En dan zijn er altijd mensen die er misbruik van maken. Maar je moet gewoon zorgen dat de regeling zo is... dat, uh, dat, de, dat degenen die het misbruik maken in de minderheid zijn. Maar meneer Bovenberg, het, als het christelijk denken is... dat je niet meer uitgeeft dan je bezit... en dat je alleen voor het noodzakelijke leent. U kunt me toch niet zeggen dat we, als we een oorlogje gaan voeren in Afghanistan... en dat kost weer zoveel geld, dat we geld gaan lenen... want dat is geen investering, dat is weggegooide bommen en, en granaten... Niet. Kijk, uh, juist oorlogen uh, moeten we soms voeren, zoals de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Toen is de staatsschuld enorm opgelopen. Ja, omdat dat ook een investering was. Want stel, uh, juist omdat we toen zo hard gevochten hebben, hebben we nu de vrijheid. Dus uh, ja, op dat moment was het ook logisch. Uh, de meeste Westerse landen hebben op dat moment heel veel schulden gemaakt. Nou, daar ben ik heel blij om dat ze dat toen gedaan hebben... want daarom leef ik nu in een vrij land. Oké, okay, en de gezondheidszorg, meneer Bovenberg, die ons handenvol geld komt... omdat we een zogenaamde AWBZ hebben waarmee we stenen financieren... omdat iemand van boven de zestig met een taxi van 5 euro... kan rijden van Amsterdam naar Limburg. De, ik bedoel, dat... Ja, nou, dat kan zeker beter... Dus, dus dat er dingen in Nederland beter kunnen, ben ik helemaal met u eens. En uh, dat we op dit moment er goed aan doen om de staatsschuld uh, wat te verlagen, daar ben ik ook uh, voor. Want sommigen geven gewoon aan dat uh, nou ja, de huidige generaties meer profiteren van de overheid dan de toekomstige generaties. Nou, daar moeten we absoluut wat aan doen. Dat is inderdaad niet consistent met het rentmeesterschap. Uh, dus ik ben het gedeeltelijk met u eens. Maar ik ben niet met u eens dat we nooit schulden mogen oh. maken die... Die, uh... dan mevrouw Noordegraaf. Ik heb nu <laughs> een probleem. Ik denk, ik breng twee heel slimme mensen en die gaan mij helpen. Laat me het simpel zeggen. Als ik nu de baas van Nederland zou worden, ja. zou ik zeggen jongens, luister. Ik weet niet wat jullie willen doen, maar ik krijg uh, 100 miljard binnen. Uh, uh, ik heb maar of, uh, 1200 miljard. Dat kan ik uitgeven. Geen cent. Uh, meer En ik heb nu een schuld die is, even kijken, uh, 371 miljard. Nu los ik in vier jaar af. Dan zijn we op nul. Laten we nog een paar jaar zonder staatsschuld leven. En dan gaan we weer lenen. Wat is daarop tegen in economische zin? Nou, omdat je dan de toekomstige generatie zou kunnen schaden. Als je dan bijvoorbeeld gaat zeggen... nou, misschien kan je op gezondheidszorg een beetje winst halen. Maar stel dat je gaat zeggen, oh, dan gaan we in het onderwijs snoeien. Want die hebben nu zo'n bedrag. Dus dan gaan ja. we nog wat uithalen dat heeft dan niet alleen consequenties voor nu. Dan heb je nu de schuld teruggebracht. Maar dat is een, een handeling die gewoon jaren door kan werken. Dus juist omdat je rekening wil houden met wat hierna nog gebeurt... Moet je nu misschien schulden maken, investeren in groene energie, nog zoiets. Dat levert nu op dit moment niets op, kost veel geld. Moet je het dan maar schrappen, omdat het niet in je budget past. Maar, maar, maar, maar luister, op een gegeven moment, meneer Bovenberg, onze staatsschuld wordt gefinancierd omdat andere landen en andere instituten onze, onze, onze leningen opkopen. Als ze op een gegeven moment zeggen, we kopen niet meer, dan zijn we toch de pineut. Ja, daarom moeten we er ook voor zorgen dat die staatsschuld niet te groot wordt inderdaad. Maar op dit moment is daar absoluut geen sprake van. De Nederlandse staatsschuld eh, is nog lang niet zo groot dat we ons daar zorgen over moeten maken. Uh, maar dat dat een probleem is zien we natuurlijk wel in landen die het echt het gek hebben gemaakt. Oh, ja. Zoals in Griekenland en Portugal en ja. Ierland Dus je kunt inderdaad te ver gaan. en ja, dan loop je groot gevaar. En ook inderdaad dat je dan inderdaad moet gaan snijden op al die mooie dingen. Uh, waar mevrouw Noordegraaf het ook over had. Oké, okay. ik geef een voorbeeld, mevrouw Noordegraaf. Ik werk hier bij de publieke omroep. Bij de publieke omroep moet er uh, een beetje bezuinigd worden. Iedereen staat in moord en brand. En ik maak me niet populair bij mijn collega's van de radio. Maar ik zeg het toch maar. Wat mij betreft zou de helft van de radiostations weggesneden kunnen worden... Ik bedoel, dat bespaart ons allemaal. Maar zegt iedereen, ja, het is de teken van beschaving. Ik vind het juist de teken van beschaving... dat je niet meer geld uitgeeft dan je binnenkrijgt. Nou, Wa waar, waar ja, ben ik gek? Nou, ik vind, ik vind aan de ene kant... Ik van, ja, er kunnen keuzes gemaakt worden. En dat, dat niet elke keuze heeft desastreuze gevolgen. Daar ben ik, daar ben ik het mee eens. U ook, meneer maar... Bovenberg? Ja, absoluut. Dus okay. zeker de overheid moet ervoor zorgen dat ze de zaak in de hand houden. Dus af en toe... moet je gewoon fors uh, bezuinigen. En dat is ook gezond voor een organisatie. M mevrouw Nodegraaf, welke keuzes kunnen we nu maken... die geen desastreuze ge gevolgen hebben? Als ik neem naar het hoger onderwijs. Stop de overheidsfinanciering... van hoger onderwijs. Laat iedereen... zelfs zijn studie betalen en dan kan hij het later... aftrekken van de belasting als negatief inkomen. Hebben we die hele bureaucratie niet? Hebben we al die hbo's waar directeuren hun zakken vullen? Eh, universiteiten waar mensen... allerlei verhoudens plegen? Hebben we niet. Want mensen moeten gewoon net zoals ze brood betalen... Betalen voor hun hoger onderwijs. En dan mogen ze het wat ze betaald hebben later aftrekken van hun riante salaris. Ja, maar ik denk dat echt voor sommige mensen die stap dan te groot is. En Hoe? Dan, dan gooi je gewoon talent weg. als Hoe? Mensen van minder vermogende ouders, die kunnen dan opeens niet meer gaan studeren. De overheid geeft ze als bank een lening. En de lening die ze krijgen. Oh, uh, ik krijg van Rien net bericht. Er is iets mis met de telefoon voor inbellers. Uh, uh, uh, we kunnen even geen bellers hebben... of anders moeten we meneer Bovenberg van de lijn afkooien. Voor de bellers... ik hoop dat iedereen wil twitteren en, en, en mailen. Want er is iets mis met de telefoon. Ik weet niet uh, wat er hier mis is, maar dat kan dus niet. Dus vandaar geen bellers. Keuzes maar, zijn er gemaakt. Ja, keuzes worden gemaakt. Ik gehaald. kies ervoor om meneer Bovenberg te houden... en dat we het per mail en tweets oplossen. Ja. Maar nu is mijn vraag het volgende. Um, meneer Bovenberg... Als ik zeg, ik, ik, ben, ik heb gestudeerd. Ik ben minister in de rechten geworden. Ik heb daarvoor een deel geleend. Toen ik uh, klaar was, heb ik het snel terugbetaald. En dat was toen de tijd zo dat ik het mocht aftrekken van mijn belastingaangifte. Omdat het terugbetalen van mijn studieschuld negatief inkomen was. Ik investeer in mezelf. We leren mensen om niet de overheid te laten betalen, maar zelf. In het hoger onderwijs hebben we dat hele gezeur voor al dat geld. Wat gaan naar hbo's en universiteiten niet? Wat is daarop tegen? Eerst mevrouw ja, dan. Ja, maar... je. De... Oké, okay, daar, daar zit wat in. Dus hoe ga je mensen meer verantwoordelijk maken voor wat ze zelf doen? Maar je bent niet de schuld kwijt. Want je hebt nog steeds een schuld als je studeert. Alleen zit dat niet bij de overheid, maar zit die allemaal bij Een, een private figuren. bank van de overheid. Maar het gaat bij mij erom, je betaalt hem terug. En wat je terugbetaalt kan je aftrekken van je belastingaangifte. Je inkomen daalt gewoon met wat je terugbetaalt. Ja, maar in principe werkt overheidsschuld ook zo... maar dan op vele langere termijn. Dus jij, bij jou ah. zit het gewoon binnen, uh, binnen jouw levensloop. Ja. En die overheid zit dat tussen generaties. Dus wat zij nu lenen, of wat nu de schuld is... dat is van de bedoeling en de verwachting... dat dat in de toekomst oplevert. Alleen kan je dat nooit binnen één generatie doen... omdat de zaken waar de overheid voor staat veel langer doorwerken. Maar dat is toch geen goed rentmeesterschap, meneer Bovenberg. Ik probeer ja. die CDA-norm van rentmeesterschap... dat is toch dat jij verantwoordelijk bent voor je leven en niet de mensen na, jou. Nou, we hebben een verantwoordelijkheid voor onszelf en we hebben verantwoordelijkheid voor andere mensen. Dus uh, redmeesterschap betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor toekomstige generaties, wat we ze nu meegeven. Uh, dus, uh, ja, het is meer dan verantwoordelijkheid voor jezelf, maar zeker ook voor jezelf. Ik ben het overigens eens met uw voorstel om uh, in het hoger onderwijs inderdaad mensen wat meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Nee, maar dan komt er ook geen cent subsidie meer naar hogescholen en universiteiten. Dus je betaalt, we geven die hogescholen en universiteit nul cent, en die leerling betaalt zelf voor zijn opleiding, zoals ik bij de bakker brood betaal. We subsidiëren dat toch ook niet? Ah, helemaal nul, dat uh, gaat meer wat ver. Want het hoger onderwijs heeft ook een hele uh, positieve effecten. Uh, uh, op het onderzoek en dat soort zaken. Dus een deel van het onderzoek zal door de overheid gefinancierd uh, Onderzoek, maar niet leraren die dan uh, lulverhalen houden. Oh, sorry, ik mag geen krachttermen gebruiken. die kletsverhalen ja. houden. En, en al die onderzoekers die dan maar zomaar zichzelf uh, belangrijk achten. Nou ja, je zult wel. Uh, wat geld moeten hebben voor uh, inderdaad mensen met lage inkomens om ze te laten lenen. Mevrouw uh, Noordengraaf, okay. meneer uh, Bovenberg, ik zal u zeggen waarom ik nu lichtelijk gefrustreerd van u aan het raken ja. begint te worden. Ik dacht, uh, uh, de, de, de overheidsfinanciën, als je het rond 30% schuld hebt, heb ik altijd geleerd, zeg maar tussen 20 en 30% staatsschuld, dat is gezond. Daar leen je precies wat nodig is. Je hebt een beetje rente, je kan een beetje investeren. Mensen leren zichzelf bedruipen. In de psyche lijkt het goed. Dat heb ik ooit geleerd toen ik nog op de middelbare school economie leerde. Um, waarom hebben we die norm omhoog getrokken van 20, 30 procent... naar nu boven de 50 procent? Ja, omdat het niet... Het gaat niet om, om de norm, maar het gaat om de verhouding. Van hoeveel leen je en wat, wat levert dat op? Om die verhouding, daar gaat het vooral om. En niet om, om 30% of om 20%, maar wat is de verhouding van hoeveel leen je en hoeveel komt daar uit? Daar gaat het om en niet alleen om, uh, om die 30%. Oké, okay, we gaan een paar uh, vragen van de luisteraars doen, want de telefoon kan het niet. Ik stel voor om het salaris van ministers vast te koppelen aan het terugdringen van de staatsschuld. Ik bedoel... Wie houdt zich nog echt verantwoordelijk voor het collectief dat Nederland heet? Meneer Bovenberg. Ja, dat is te helaas. Want het terugdringen van de staatsschuld kun je ook doen. Door inderdaad allerlei uitgaven te bezuinigen... die juist voor toekomstige generaties zo belangrijk zijn. Minder dijken, minder uitgaven voor het milieu, minder in het onderwijs. Dus ja alleen naar de staatsschuld kijken is helaas te eenzijdig. Je moet vooral kijken met wat er met dat geld gebeurt. Oké, okay, er wordt hier gezegd door Leon... er wordt steeds gezegd dat wij veel willen en dat daarom de schuld zo hoog is. Men ontleent de rechtvaardiging om andermans geld uit te geven aan de stembusuitslag. Maar er is geen enkel partij die op dit punt eerlijk en rechtvaardig... Is. Door het systeem zit iedereen er voor zijn eigen belang. Ik hij heeft altijd gespaard en nu moet hij meer belasting betalen over spaargeld dat hij aan rente uitgeeft. Kortom, Leon zegt: Ik word niet beloond voor mijn sparen, maar ook op de pof gaan leven. Ja, ja dat, dat, dat is het gevaar ja. ervan. Ik zie dat ook wel in dat, dat als je te weinig verantwoordelijkheid bij de mensen legt, uh, dat, dat dit de reactie is. En we gaan daar ja. ook wel naartoe om dat, om dat beter te maken. Uh, maar ik geef het toe, dat, dat is een gevaar van. Oké, okay, uh, Maurits van 34 zegt... de staatsschuld moet wel opnemen... anders kost het gigantisch veel geld aan renten. Of we moeten accepteren dat je aan de zorgverzekering straks 500 euro per maand betaalt. Meneer Bovenberg? Well, we moeten inderdaad ervoor zorgen dat de staatsschuld niet verder stijgt... en dat die liefst daalt. Zodat inderdaad die toekomstige generaties... Uh, die het toch al vrij zwaar hebben, omdat de vergrijzing toeslaat... dat hij niet overbelast wordt. En dan nu van Jan Bakker uit Sint-Anna Parochie, onze vaste man. Uh, als de staatsschuld werkelijk 400 miljard is, dit vind ik een goeie... en we bezuinigen slechts 9 miljard... dan lossen we dus eigenlijk alleen de rente op de schuld af... met de bezuiniging, mevrouw Noordegraaf. Mevrouw Noordegraaf. Mevrouw, Bovenberg. mevrouw Noordegraaf, sorry. <laughs> dus die 9 miljard bezuiniging van de overheid is eigenlijk alleen maar dat je van 12 miljard rente 9 miljard bezuinigen... betaal je minder. Het stelt iets voor. Nee, maar daar gaat ook heel de politieke discussie over natuurlijk. Dat partijen zeggen van dat moeten we wel doen... en andere partijen zeggen nee, dat moeten we niet doen... want dan gaan we snijden in dingen die te kwetsbaar zijn. Mevrouw van Amerong, u hebt 30 seconden. Gaat uw gang. Ik wil u zeggen, Nederland gaat failliet aan de mensen... die hun beroep doen op ABBZ, WMO... Alles is mogelijk tegenwoordig. En als je nu een eigen vermogen hebt... is het dan nog nodig om een scootmobiel aan te vragen? Ja, dus uh, kortom. Dank u wel, uh, mevrouw Van Amerongen. Meneer Bovenberg, nogmaals. Wat moet ik doen om voor economen... als u te laten zeggen in het vervolg... de staatskult is een groot probleem, nu aanpakken? Nou ja, er zijn veel problemen in Nederland. Deze mevrouw geeft er één aan. Dat de AWBZ en de WMO dat niet... Uh, genereus zijn, dat we daar wat aan moeten doen... en mensen meer eigen verantwoordelijkheid geven. Dat is uh, inderdaad ja. juist. Daar zou ik mij op concentreren en niet op uh, alleen de staatsschuld, maar vooral wat we met het geld doen. Mevrouw Lisbeth Nodegraaf-Elen-Jacques, u bent de schuldige. Ik beschuldig u hier dat u uw studenten onvoldoende doordrongen maakt dat op de pof leven fout is. Het zijn economen als u en meneer Bovenberg die ervoor zorgen dat we het niet tot een probleem maken. Ja, ik, ik weet je wat ik denk dat de oplossing is? Ik denk dat de oplossing is dat we moeten zien dat de staatsschuld niet van de staat is, maar van ons allemaal. Ja. En dat dat het probleem is. Dat mensen denken van, oh, we kunnen uh, van al die voorzieningen gebruik maken. Want iemand anders betaalt het toch. Maar okay. uiteindelijk betalen we allemaal samen die staatsschuld. Oké, okay, ik bedank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. En dus een deel van de staatsschuld. Want die zijn de financiers van de publieke omroep. En die betalen mijn riante salaris. Redactie Anouk Tulner, Rien Aarts die ook social media, internet doet. En Suleba El Ghal, die ook de regie deed. Productie was Hans, Twint en Momo. Techniek was dus Peter Koning samen met Wim de Veter, eindredactie Barbara van der Klis. Zometeen hebben we Ster en uh, uh, natuurlijk Jan van der Putten en Felix Meurters bij de gids.fm. Ik weet helemaal niet meer hoe laat het is, dat zie ik nu wel. Hartelijk dank aan Radio Raymond en uh, morgen gaat het over tuinieren. Tot morgen dan, namaste Dag. Okay.